Goedemiddag, ik ben Marco Geetbeek en dit is het nieuws van NRWs op 3. De organisatie van Lowlands baalt. Begin van de middag maakt het kabinet bekend dat er een streep gaat... door de meerdaagse festivals met overnachting deze zomer. Dus ook door Lowlands. Je kunt wel raden hoe de directeur reageert. We zijn uh, diep, diep, diep teleurgesteld dat Lowlands nu... ...voor de tweede keer op Rijn niet door kan gaan. Ook al begrijpen ze het wel, want alle bezoekers elke dag testen, dat is niet te doen. De Lowlands-directeur heeft ook nog een boodschap voor festivalgangers. We zijn net zo teleurgesteld als jullie en uh, we hopen uh, in 2022 weer keihard terug te komen. En uh, als je nog niet gevaccineerd bent, laat het dan even doen, want uh, dat blijkt toch keihard nodig te zijn. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 3900 coronabesmettingen gemeld. Het is het laagste aantal sinds dik twee weken. In de ziekenhuizen liggen wel, liggen wel iets meer mensen met corona. Het zijn er nu 577. In Schiedam is iemand in zijn auto neergeschoten. De slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is nog niet bekend wie het is en waarom er op hem werd geschoten. En de Joodse belangenvereniging Sidi heeft aangifte gedaan tegen de maker van een muurschildering van voetballer Steven Berghuis. Op een muur in Rotterdam staat de oud-Feynoord-speler afgebeeld met daarnaast de tekst... ...Joden lopen altijd weg. Berghuis verruilde vorige week Feyenoord voor rivaal Ajax... En die transfer heeft hem niet populair gemaakt in Rotterdam. Maar dit gaat wel echt te ver, zeggen deze Rotterdammers tegen Hart van Nederland. Ik vind dit gewoon totaal niet passen. En ik vind het ook helemaal niks met voetbal te maken hebben. Ja, ik vind het echt bizar. 2021 en steeds nog dit... Uh... Het is totaal niet sportief. Nee, daar heb ik geen begrip voor. Sidi vindt ook dat Feyenoord excuses moet maken. Maar de club zegt, wij hebben die muurschildering niet gemaakt. Feyenoord neemt er wel afstand van. Dan heb ik het weer nog, felle buien trekken over het land met kans op onweer en hagel. Vanavond verdwijnen die buien langzaamaan. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. En morgen begint droog en zonnig, later is het toch weer regen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en knopend Eemnes nu bijna 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. Op de A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden tussen Bad Hoefdorp en knopend Rottenpolderplein 10 minuten. En ook richting Amstelveen werkzaamheden tussen de knopende Velsen en Raasdorp ook 10 minuten op onthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze dame, Shaka Khan, heeft uh, heel veel hits gescoord. En dit was er eentje van, uh, volgens mij, een van haar grootste zelfs. Dat was I'm Every Woman. Het is uh, even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag op uh, 24-7. En uh, wat gaan we in het de derde uur allemaal nog doen? Uh, over een tweetal platen hebben we natuurlijk uh, tijd voor een uh, Pit Report. Het zal uh, u niet uh, verbazen dat er nog uh, ja, toch veel terugblikken zijn op het uh, race-incident... Tussen Max Verstappen en uh, Lewis Hamilton vorige week. Uh, en uh, de mensen die uh, daar wat uh, van uh, mening over uh, uh, uiten. Zoals gisteravond ook bijvoorbeeld bij, bij het Formule 1 Café. Ze waren allemaal unaniem. Het was een fout van. Uh, een, echt een fout van. Uh van uh, Lewis Hamilton, ja, waar hij dan ook terecht voor gestraft werd... met 10 seconden. Nou, daar heeft hij ook geen problemen mee. Nee, en dan hij is, niet. En wel even 25 punten bij kan schrijven of in de stand van het WK. Dus wat dat betreft was het, uh, kwam hij er uh, uh, goed vanaf. Maar goed, daar hebben we natuurlijk wat reacties over. En 1 miljoen euro schade of zo, hoor. Ja, meer. Anderhalf, geloof Jeetje. Anderhalf miljoen. Goed, uh, stel je nou voor, dan gaat hij dus een nieuwe motor erin zetten... En als je dan een beetje, beetje met die reglementen gaat zoemelen, ...ja, je mag, hij mag zijn motor niet meer vervangen. Dat mag niet meer. Dus dan zou hij als laatste moeten gaan starten in Hongarije. Dat zal wel niet gebeuren. Maar in ieder geval, hij mag zijn motor niet meer vervangen. Is maar. het niet zo dat als je niet aan de finish bent gekomen, dat je het dan wel mag doen? Ja, nou ja, dat, dat, dat zou ook best kunnen, maar dat, dat zou natuurlijk... Daarom de is Peres of... bijvoorbeeld de vorige keer uh, gestopt, één uh, ja. ronde voor het einde naar binnen gegaan. Ja. Nee, dat zal ook wel niet gebeuren, maar in ieder geval... De regels kunnen af en toe toch wel voor, voor meerdere, uh, voor meerdere uh, regels vatbaar zijn. Maar dit was natuurlijk wel een, een schijntje... Goed, uh, daar, uh, we, hebben ook nog even, we kijken ook nog even naar de, de voortgang uh, op het circuit Zandvoort. Met wat betrekking tot de, tot de zaken uh, van de Formule 1 op uh, 5 september. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het Dier van de Week. En die luistert naar de Hollandse naam Greet. Dus uh, we hebben Greet om half vijf als Dier van de Week. Het gedicht van de week, ja, ik bedoel, ik trek iedere verantwoordelijkheid hiervoor. Uh, van mij af, om het zo maar te zeggen. Dat zou ik ook doen. <laughs> want uh, jij hebt hem uitgezocht. En uh, de pakkende titel is: Ik ga zwemmen. Nou, dat wordt een hele verrassing. Het gedicht van de week, kwart voor vijf. Ik ga zwemmen. Ik zou zeggen: genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Een gezellig derde uur op de lokale radio uh, CFM. Ja, ik kon niks anders dan: uh, Ik ga zwemmen kiezen. Want ik ben een waterman. Dus uh, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, dan moet je wel, hè. Dan moet ja. je wel. Kwart voor vijf, ik ga zwemmen. Ik ben heel erg benieuwd. En verder buiten de items die Albert Jan net genoemd heeft. Uiteraard ook heel veel lekkere nieuwe en oude muziek. No Als je deze platen heel hard hebt uh, gezet... en je hoort in één keer tik, tik... dan weet je dat uh, de buurman uh, nog uh, aanwezig is. Je hoort dat Not There. Dat was uh, inderdaad de single van Santana. We gaan er nog eentje draaien en dan de Pit Reports. En die ene is er niet zomaar één, hè? Nee, dat is er ene van uh, Philip Bailey en Phil Collins. Easy lover. ...van een heel goed uh, album, The Chinese Ball. Worden hier Philip Bailey en Phil Collins. En The Easy Lover. CFM, Race Radio, Bit Report, Bit Report. Zo, zo. Ik wou bijna zeggen zo de knetter. Wat hebben wij uh, zondag uh, meegemaakt, uh, Obisjan? Ja, en uh, teambaas uh, Christian Horner uh, uh, van, van Red Bull... Dat kan er nog steeds niet bij, want Red Bull teambaas Christian Horner kan zich totaal niet vinden in de uitlatingen vanuit het kamp van de concurrerende Mercedes in de dagen na de laatste race op Silverstone. De Brit neemt het opnieuw op voor zijn coureur Max Verstappen. De WK-leider werd in de eerste ronde bij het ingaan van de bloedsnelle bocht Kops aangetikt door Lewis Hamilton. Verstappen, Christian Hart viel logischerwijs uit en Hamilton won de Grand Prix van Groot-Brittannië vervolgens ondanks een tijdstraf van 10 seconden. In zijn column op de website van Red Bull gaat Horner onder meer op, uh, uh, in op een reactie van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Die stelde dat de aantijgingen richting Hamilton zo persoonlijk waren. Dit was een incident op de baan tussen twee van de beste coureurs ter wereld, dus Horner. Op het moment dat de ene rijder in het ziekenhuis ligt en de omvang van eventuele verwondingen nog niet duidelijk is, de auto is afgeschreven en de stewards de verantwoordelijke coureur hebben bestraft, is het logisch dat er bij alle partijen emoties in het spel komen. Ik vond ook dat het verhaal vanuit Mercedes dat Max in dat stadium overdreven agressief was, onterecht was. Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat Max nul strafpunten op zijn licentie heeft staan en zich de afgelopen jaren niet schuldig heeft gemaakt aan eventuele inschattingsfouten op de baan. Horner vervolgt, de agressieve 17-jarige F Formule 1 Rookie Max Verstappen, waarnaar Hamilton duidelijk verwijst, is niet, dat de, is niet de Max Verstappen van vandaag. Net zoals Hamilton niet dezelfde coureur is die hij was toen, de sport, toen hij de sport betrad. Beide coureurs zijn uiteraard compromisloos in hun rijstijl... maar het zijn beide zeer bekwame coureurs met veel ervaring. De realiteit is dat Hamilton nu een competitieve auto tegenover zich heeft. En ik ben het ermee eens dat beide coureurs respect voor elkaar moeten tonen... maar Hamilton was afgelopen zondag de aanvaller. Volgens de Britse teambaas bedraagt de afgelopen schade van het team... zelfs zo'n 1,8 miljoen dollar. En beraadt Red Bull zich nog steeds voor op vervolgstappen. Verstappen liet de zondagavond al weten dat hij baalde... van de uit, uit, uit, uit, uit, het uitbundige gejuich van Hamilton na de race... En Honor, Ik ben ook nog steeds teleurgesteld over het niveau van het gejuich na het ongeval. Mercedes was op de hoogte van de ernst van de crash... en dat Max in het ziekenhuis was opgenomen en verdere controles nodig had. Het is ondenkbaar dat je om je coureur dan niet op de hoogte te stellen van de situatie... ook om hem dan te beschermen voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid toont bij het vieren. Ook uh, na de klappen van Max Verstappen op Silverstone... raakt men nog steeds niet uitgepraat over wie nou de schuldige van de crash was... Volgens Bernie Ecclestone had Lewis Hamilton een veel hogere straf moeten krijgen. De voormalige autocoureur en CEO van de Formule 1 uit daarom zijn kritiek op de stewards. In het verleden zouden we hebben gezegd dat het erbij hoorde en dat het een race incident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de stewards echter wilden ingrijpen dan had Lewis meer moeten krijgen dan 10 seconden straf. Hij had 30 seconden moeten zijn, aldus de oud-coureur... in gesprek met de Daily Mail. Ecclestone legt de schuld van de crash duidelijk... bij de zevenvoudige wereldkampioen neer. Lewis zat er niet voor op dat moment dat ze botsten. Het was niet zijn bocht. Hij lag bijna een halve te achter. Dat is waarom Max aan de achterkant geraakt is... en niet aan de voorkant. 10 seconden was niet terecht. De straf paste niet bij de misdaad, zoals aldus Ecclestone. Als je dan toch een straf moet geven... wat je soms niet eens hoeft te doen dan was dit niet de juiste straf. Het was niet genoeg. Nou, door uh, dit alles uh, tumult is de stand in het WK. Op dit moment Max Verstappen 100, blijft op 185 punten staan. En Lewis Hamilton schiet een, een beetje omhoog... op de tweede plek met 177 uh, uh, punten. En uh, Sergio Perez zakt wat weg. Die, die vinden we terug op de vijfde plek met 104 punten. En de nieuwe nummer drie is Lendon Norris met 113 punten. Dan... Uh, de voorbereidingen van het Grand Prix in, uh, zijn, uh, in Nederland zijn in volle gang. Op het circuit Zandvoort wordt met mannenmacht gewerkt... om in het eerste weekend van september 105.000 toeschouwers per dag te verwelkomen. Momenteel zijn werknemers druk in de weer... om alle tijdelijke hospitality units en tribunes op te bouwen en in orde te maken. In Zandvoort gaan ze uit van een vol huis tijdens de terugkeer van de formule 1. Alle vergunningen zijn binnen en er ligt een uitgebreid mobiliteitsplan. Wel is de onzekerheid vanwege de hoge coronabesmettingen... en de huidige meerdaagse evenementen stopt tot 14 augustus. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid... dusdanig voertreffend zijn dat we nog steeds een grapje... met het vol huis kunnen organiseren. Aldus Robert van Overdijk. Hoe zit het met dat uh, stikstof? Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat diende afgelopen week... En uh, daar zijn ze druk mee bezig. En uh, dat zei ik op het begin van het programma. Uh, zelfs uh, de, de, de mensen vanuit het circuit wordt aangetoond dat de stikstof zelf minder is uh, dan dat het uh, uh, zo zou toenemen. Maar de rechter die gaat nog een uh, uitspraak doen. Ja, komt nog. Oké. Okay. Dan uh, tot slot, en dat is wel bezorgelijk, en dat heeft al te maken met de Formule 1 op Spa. De Belgische huisartsorganisatie Dominus Medica vraagt om de aangekondigde versoepelingen van 13 augustus in België niet te laten doorgaan. De versmettingscijfers zijn te hoog en we moeten nu ingrijpen, klinkt het. De politici moeten hun vergissingen nu op tijd rechtzetten, anders moeten we straks alles terugdraaien. De Formule 1 race op het circuit van Spa-Francorchamps staat voor 29 augustus op de kalender. Een week later zou dan de Dutch Grand Prix op Zandvoort zijn. Met de besmettingen die blijven stijgen is het niet het moment om verder te versoepelen. Dat zegt de huisartsenkoepel -koepel Domus Medica. Het gaat niet de goede kant op met de cijfers in België. Eerst zagen we een stijging die mogelijk te wijten was aan meer testen. Maar dat kan je nu niet meer zeggen, zegt de woordvoerder Rolf van Giel tegen het Nieuwsblad. We hebben de beide huisartsen ook een rondvraag gedaan en ze zien, zij zien, meer besmettingen en ook meer zieken. Dan zie je trouwens ook uh, aan de positiviteitsratio die maar blijft stijgen. Om te vermijden dat de situatie straks uit de hand loopt, vragen de huisartsen om de aangekondigde versoepelingen niet door te voeren. Concreet bedoelen we de massa-evenementen zoals Pukkelpop of juist de Formule 1 of Spa-Francorchamps. We vonden dat toen al geen goed idee en dat is nog steeds niet het geval. Met de stijgende cijfers kan je, niet laten, kan je dat niet laten doorgaan... want de mensen vragen dat trouwens ook niet om. En uh, Pukkelpop uh, is inmiddels uh, afgelast, dus die gaat niet door. Die gaat niet door, dus, nou, uh, dus dat, dat loopt ook nog. Ja, en die uh, positiviteitsratio, uh, uh, ja. jij het al, mooi, uh, mooi woord uh, trouwens. Ja. Dat betekent gewoon het uh, percentage besmetten of... Uh, Positief en uh, zeg maar uh, tijdens uh, het testen Hij heeft niets met positivo's te maken. Nee nee nee, <laughs> nee nee nee. Wij blijven wel een beetje positivo en gaan een uh, lekkere plaat voor je draaien. Hier is Omi en de cheerleader. In a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 Ha wow. Genoten van uh, Omi en de cheerleader. Bijna half vijf, het is het tijd voor. Ja, zo leuk, Greet. Mijn naam is Greet, een Jack Russell dame van 9 jaar. Ik ben verwaarloosd bij mijn vorige eigenaar. En mijn nieuwe baas moet dus de liefste van de wereld zijn. Mensen zijn superleuk en mijn verzorgers verwachten dat ik prima met kinderen kan wonen vanaf 6 jaar. In het asiel heb ik al veel hondenvrienden gemaakt. En ook in mijn nieuwe huis mag best een hondenvriend wonen. Achter katten kan ik super goed aanrennen, dus ondanks dat het mij heel leuk lijkt om met een kat in huis te wonen, is dat voor de kat geen goed idee. Ik doe alles voor eten, maar mis hierbij wel manieren. Ik zoek iemand die mij dit wil leren. Samen op cursus lijkt me echt heel leuk. U denkt vast negen en dan nog een nieuw dingen willen leren, maar laat, u, laat u niet misleiden door mijn leeftijd. Ik vind het juist heel leuk om iets nieuws te leren en samen bezig te zijn. Of ik alleen thuis kan zijn weten mijn verzorgers niet... dus het is belangrijk dat mijn nieuwe baas de tijd heeft om dit op te bouwen. Buiten kan ik netjes meelopen aan de riem en ga ik graag samen op stap. Ik kan u niet beloven dat ik in de toekomst los kan lopen. Wilt u, wilt u mijn date zijn? Bel dan alsjeblieft snel met mijn verzorger. En waar verblijft Greet? Greet verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420 Dan kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Greet verdient een thuis. Een lekkere Hollandse naam als uh, dier van de week, Greets. Ga voor Greet of de andere leuke dieren inderdaad naar het Kennenmerdierthuis in Zandvoort, Nieuw-Noord. En hier is uh, Bruno Mars en de van. This is het ice cold Michelle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 Before we leave Let me tell y'all a little something Uptown funky you up Uptown funk you up Uptown funk you up Uptown funky you up uh, I said Uptown funky you up Uptown funk you up Uptown funk you up uh, Uptown funk you up Come on dance Jump on it If you suck, said and flown it If you freak, dead and own it Don't brag about it, come show me Come on dance Don't own it if you've sunk and flown it Where a Saturday we in the spot Don't believe me just watch Come on Don't believe me just watch Don't believe me just watch don't believe me just why don't believe me just why Mark Rosen and uh, Bruno Mars And the Uptown thing een van alweer een paar jaar geleden. Het blijft gewoon een lekker plaatje. Zaterdagmiddag bij CFM. Er zat voort op zaterdag. En we gaan hockeyen. Nou, Albert-Jan en ik in dit geval niet. Maar we gaan wel even aandacht besteden aan het vrouwenhockey. Ja, want die wedstrijd is inmiddels ook afgelopen. Maar de Nederlandse hockeysters zijn het Olympisch toernooi moeizaam begonnen. De ploeg nam pas in de slotfase afstand van India. Vijf tegen één. Nederland begon voortvarend. Albers vond meteen het Indiaanse doel. Een afstraffing leek in de maak. Net als in het laatste treffen tussen beide landen, toen was het namelijk 7-0. Dat was in 2015 om een Europese ticket. Coach van toen was Sjoerd Marijnen, tegenwoordig aan het roer bij de Indiaanse ploeg. hand was zichtbaar. India speelde effectief. De ploeg kwam snel op gelijke hoogte en bezorgde Nederland met enkele counters angstige momenten. Een antwoord vond Oranje pas diep in de derde kwart. En daarna liep het alsnog weg bij India. Eindstand 5 tegen 1. Daarnaast is er ook uh, gebiedsvolleybal door de Nederlanders. De heren uh, die speelden uh, tegen de Amerika. Ook al een gedurfde tegenstander. Maar die wisten uh, de, met 2 tegen 0 sets de winst naar zich toe te trekken. Verder hebben we natuurlijk ook wat nodige uh, dingen gemist. Zoals zwemmen en noem maar op. Maar dat zal vanavond natuurlijk allemaal op tv. En op de diverse speciale kanalen worden herhaald. Want... Ga jij nog slapen trouwens? Nee, of, uh... ja, ja, ja zeker, want het is uh, nu zeven uur later daar. Dus uh, als morgen 6 uh, uur is, dan zijn ze alweer vol bezig. Dus dan uh, moet ik weer gauw uh, voor de tv. Nee, ik maak lange dagen. Oké. Okay. Dat was hem even. Dankjewel, de, de update van de Olympische Spelen. Zodra ik het uh, mooie gedicht van de dag. Ik ga zwemmen, maar eerst uh, onder meer de, uh, deze van uh, Harry Klokkenstein en OO Den Haag. Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger. In Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, door langs de lijn En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen te razen. Op aljaarsavond ik stoken, voor al die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer naar ado willen kijken. In het zuiderpark, de lange zee, een warme worst, supporters om je heen. Lekker kankeren op de jouw Wandenburg, en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel dan steef vast vast overeind. Oh, Haag mooie stad achter de deur De schilders de lange poot in en het plan. Uit oh, Oud-Den oh Haag, ik zou met niemand willen rally. Meteen gaat hurlen als ik geen hagenij nee zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op m'n boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk, ze plannen een hare kie gaan hoppen. De dag daarna een en op dus naar Scheveningen lekker al in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stapt achter de deur, De schilderswerk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 Lang een lange potje en het plef den haar. Ik zal met niemand willen rij. Meteen gaan hellie als ik geen hagen zal zeggen. Meteen gaan hellli. Als ik geen hagen zal zeggen. Meteen gaan hölli.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 Volgens mij was dit uh, de laatste hit van uh, Shepherds. You're the learning to fly. Tijd voor het gedicht. Ik ga zwemmen. We gaan hem doen. Moest van Rob. In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Je staat achter de bar van s'avonds laat tot morgens vroeg. En niemand, niemand kan je krijgen. Want je bent helemaal van mij. Er is een leuk feestie. Dus jij bent van de partij. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemme. Een echte tijger is niet te temmen. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemme. Ze probeert me te verleiden Zij weet dat ze dat ook kan Als ze vanavond met me meegaat Komt ze niet thuis met een man Niemand mag het weten Ik zie je liever morgen weer Want ik kan je niet vergeten Doe hetzelfde rondje nog een keer Ik wil je kussen tussen de vusten Het vuur is niet te blussen er lagen dooie mussen aan de wodka als de Russen. Ik heb al mijn zwemdiploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen. En we zeggen nooit, ho maar. Shoot me als een shooter. Toeter op mijn waterscooter. Een complimentje voor je vader en je moeder. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemme. Een echte tijger is niet te temmen. Ik ga zwemmen. Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemme. Nou, normaal gesproken zeg ik er niet veel van... Maar uh, vind, ja, vind ik het gedicht altijd mooi. Maar deze is wel, uh... wat zou je zeggen? Heel mooi. He, heel mooi, ja. Nee, buiten aards eigenlijk. Buiten ja. Ik ga zwemmen, het uh, gedicht van de dag. Dankjewel Albert-Jan. We hebben wel even gelachen hoor. als je nou wil uh, weten wie er eigenlijk verantwoordelijk voor is. Dat is uh, Mart Hoogkamer. Dat is namelijk uh, zijn nieuwe single Ik ga zwemmen. We gaan nog een uh, lekkere Nederlandse draaien voor je. Straks na vijf uur veel meer bij Entertainment for You. Maar eerst, wat zou jij doen?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 In Pakistan zou we spreken bij degene die de macht had. En joh, hoe erg zou het zijn op de balkan? de meeste mensen die samen er helemaal van: Congo, Kosovo en Pakistan, Sierra Leone, Soekan en Afghanistan, Eritrea en natuurlijk Georgië. Het is oorlog van hier tot aan Bosnië. Zou je hart zich weer vullen? Wat zou je doen? Marco en Ali met wat zou je doen? Gaan. Inderdaad, zo is het. Dat zei ik al. We gaan nog een uh, uh, plaat voor je draaien, dan uh, de eindtune. Uiteraard, Zandvoort op zaterdag met nu uh, Michael Jackson. Een van de betere platen van Michael Jackson. Je of Af de Wall, afkomstig van het gelijknamige, van het gelijknamige LP... Ja, we zijn aan het uh, einde gekomen van deze zos, Albert-Jan. Ja, maar morgen zijn we er weer, hè? Ja, morgen, Gerts. Morgen zijn we er weer. <laughs> ja, nee. Okay. nee, vooral de duidelijkheid. Dat er niet aan getwijfeld wordt. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, natuurlijk morgen weer een volle dag met uh, Olympische Spelen... met uh, van allerlei diverse sporten weer. Uh, wat hebben we verder? Nou, natuurlijk uh, uh, CFM in de regio, tweede uur. En voor de rest natuurlijk ook de vaste items. Ik heb begrepen dat Fred ziek is. Ja, Fred uh, is, uh, heeft helaas uh, last van uh, migraine. Nou, van harte beterschap uh, Fred, na, ook namens Rob, hoor. Zo is dat, beterschap. <laughs> Je ja. doe het zelf even. En uh, vanavond gaan we nog natuurlijk op de, op de sportkanalen naar alle herhalingen kijken van alle hoogtepunten. Het eerste, de eerste medailles zijn winnen, hè. Ja. Uh, handboog schietend. Nou, we hadden ingezet op 48 of zo, dus nog uh, 47 ja. te gaan. Ja. En de voetbaldames die zijn ook aan het voetballen geweest. Die hebben tegen Brazilië, de gedoodverfde nummer 1 van de pool, gespeeld. En daar was de eindstand 3 tegen 3. De hockeydames hebben met 5-1 gewonnen. De, de, de acht de, met stuurvrouw, om het zo maar te zeggen. Die zijn rechtstreeks door naar de finale. Ja, die zijn goed hè. Ook Ruit Gal heeft zich geplaatst voor de dressuurfinale.